9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilenne Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. GroenLinks wil een Europees verbod op giftige stoffen in onder meer kinderkleding. En bond Ambo waarschuwt de leden voor Malafide Belastingadviseurs. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Nederland is ook bij het vredesoverleg over Syrië aanstaande woensdag. Meer dan dertig landen zijn uitgenodigd om mee te praten over een oplossing voor het conflict. De eerste bespreking is woensdag in Montreux. Als dat overleg slaagt is er vrijdag een vervolg in Genève. Het is nog niet duidelijk wie er namens Nederland bij het overleg aanwezig is. De aanloop naar de vredesbesprekingen over Syrië verloopt moeizaam. Er is ruzie ontstaan over deelname van Iran aan de conferentie in Zwitserland.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 Gisteren verdween de nummer 1, Serena Williams, al uit het toernooi. Het weer overwegend bewolkt, af en toe wat mootregen... maar op de meeste plaatsen droog. Kan ook wat zon schijnen in de ochtend. Temperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten... tot zo'n 7 in het zuiden. Ook morgen afwisselend wolken, wat opklaringen en soms wat regen. AWBV Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met nog 21 files, 80 kilometer bij elkaar. De meeste zijn nu vrij snel aan het oplossen. Nog wel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Batouverdorp, 7 kilometer. Doorzaak oorzaak is een ongeluk op de A9. Ook een aanrijding op de A6 van Lelystad naar Muiden... bij knooppunt Muidenberg, daar staat 8 kilometer file...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 Goedemorgen, ze kunnen zeggen wat ze willen. Het wordt gewoon een hele mooie dag vandaag. Verslaggever Marcel Dekker achtervolgt vanochtend Richard Plugge. Dat is de directeur van de Belkin Wielenploeg. En die ploeg wordt straks gepresenteerd. Eerst nu kleding met het giftige perfluor. <middels> er moet een Europees verbod komen op die giftige stof perfluor. Dat wil de Europese fractie van GroenLinks. Gisteren bleek uit de uitzending van Reporter Radio, hier op Radio 1... dat de giftige stoffen vaak in waterafstotende sportjassen zitten.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 komt het in ons drinkwater terecht? Bleek gisteravond allemaal uit die uitzending van Reporter Radio. Waarom is het dan überhaupt nog niet verboden? Nou, het is, er zijn een paar stoffen die zijn verboden. Uh, maar waarom ze nog alle, niet allemaal verboden zijn... is nou natuurlijk het onderzoek dat gaat verder... en toont steeds vaker aan hoe zeer het zich eigenlijk opstapelt in het milieu... en daarmee uiteindelijk ook in het water komt. Dus er is heel veel kennis die er uh, een paar jaar geleden nog niet was... toen we dit al bespraken in Europees verband. Uh, toen hebben we overigens als Groen al aangekaart van... jongens, we willen eigenlijk een breder verbod dat wat toen is afgesproken. Ik heb het dan over 2008. Maar toen waren er nog steeds uh, allerlei onderzoeken die zeiden, nou het valt wel mee. We hebben nu de ergste verboden. En al die andere perfluorverbindingen die, die kunnen nog gewoon in de spullen blijven. Ja, daar zijn, waren we toen eigenlijk al niet mee eens. Maar toen hadden we geen meerderheid. En ja, dit nieuwe onderzoek laat gewoon zien dat we echt, nu echt actie moeten nemen om al die perfluorverbindingen te ja, verbieden. Want wanneer is het gevaarlijk als je zo'n anti-aanbakpan hebt? Wordt het gevaarlijk als je hem uh, beschadigt, die pan? Of bijvoorbeeld in kinderkleding. Ik stond gisteravond nog nieuwe laarsjes van mijn dochter in te spuiten met van het water spul. Dat schijnt dan dus heel slecht te zijn. Dus het en denken van oké, okay. ja, hoe kijk, slecht is het? het? Het wordt natuurlijk bekeken van per toepassing. En dan, dan is het, he, als, als, als u direct daaraan het spuiten bent... is het niet meteen schadelijk. Het grote probleem is dat het gewoon eigenlijk nooit heel slecht afbreekt. Dus het stapelt op. En dan krijg je echt van die situaties zoals we nu al zien in de Noordpool... waarin het dusdanig opstapelt, dat het in vissen komt. En als je dan die vissen gaat eten, dan, heb je, dan krijg je grote concentraties. Dus er wordt op zich wel gekeken naar kleinere concentraties mm -hmm. per kledingstuk. Maar het grote probleem is als het allemaal. Opstapelt of als er in een gebied is, zeg maar, het heel veel gebeurt. Ja, en dan bleek gisteren uit die uitzending van de Reporter Radio dat mensen daar ook echt wel ziek van kunnen worden, dat ja. ze last van hun lever kunnen hebben, dat het de hormonen, de ja. hormoonspiegel beïnvloedt, zelfs tot aan kanker. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Wat, er, wat er gewoon gebeurt met die spullen is. Uh, het, het gaat eigenlijk. Je, het tast je, je, uh, je afweersysteem aan. En ja, daardoor kan het dus allerlei effecten hebben. Die ja, pas nu eigenlijk duidelijk worden door, door uh, epidemiologisch onderzoek. Oftewel, ja. men kijkt nu gewoon naar gebieden waar het veel voorkomt. Dan vooral en Het ligt wat meer in de Noordpool. Daar stapelt het zich op. En daar zijn er dus mensen die het veel eten en veel tot zich nemen. En dan zien ze dus dat soort effecten pas. Dus het is echt eigenlijk nieuw onderzoek dat het opstapelen van die stoffen dat ja. dat echt een groot effect heeft. En je kunt het niet zelf zien. In, in, in kledinglepels en dat soort dingen. Daar staat niks in over die stoffen. Nee, uh, wat er wel is, is dat bijvoorbeeld een land als Duitsland heeft al eerder aangekondigd wij willen eigenlijk al die perfluorverbindingen in ieder geval op een lijst staan zodat het inderdaad gelabeld zou moeten worden. Uh, maar daar is nog een hele technische discussie over van wanneer moet dat nou gelabeld worden. Want uh, even heel technisch het gaat erom van uh, hoeveel uh, zit er op zo'n jas? Moet je dan eigenlijk het gewicht van de hele jas nemen en dan kijken hoeveel van die perfluorverbindingen erin zitten? Ja, dan, dan heb je, hoef je Natuurlijk, nooit als kledingmakelaar, hoef, uh, kledingproducent, hoef je het nooit uh, te laten zien. Want een jas is altijd veel zwaarder dan hoeveel stoffen erop zitten. Ja. Of wil je het alleen maar laten zien op het moment dat het in die laag zit. waar gewoon de waterafstotende wering zit. Ja, dat is een discussie. wat eigenlijk vooral laat zien dat Duitsland. in Duitsland is een discussie. in België, in Frankrijk, in Denemarken, in Zweden. maar in Nederland, de Nederlands minister van Volksgezondheid. Uh, hoor ik er eigenlijk gewoon niet over. En dat is toch ook wel een probleem. Maar dan laat uw eigen GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer toch ook steken vallen? Als we de minister er ook nog niet over horen. Nou nee, want we hebben als Groenen dit punt al eerder aangekaart. Alleen tot nu toe uh, wordt er eigenlijk gewoon te weinig actie ondernomen. En eigenlijk dit onderzoek is voor ons weer een aanleiding om gewoon eigenlijk onze oude eis weer, van, uh, van tafel ta of weer op tafel te leggen en te zeggen, jongens, nu is er genoeg informatie en tot nu toe was altijd het argument, ja de alternatieven zijn lastig, Daarvan zeggen wij nu, je moet gewoon een verbod instellen, dus zodat de fabrikanten weten, het is niet meer nodig. En sterker nog, er zijn fabrikanten, H&M bijvoorbeeld, ik mag ja. geen reclame maken, maar H&M heeft al gezegd, wij gaan het gewoon niet gebruiken. En dat laat zien, het kan zonder en daar moeten nu gewoon ja, stappen worden gezet in Europa. En andere kledingfabrikanten hebben ook al laten weten vanaf 2020 daarmee ja. te willen stoppen. Waarom moet dat zo lang duren? Ja, omdat idee? zij zeggen dat alternatieven uh, duurder zijn of lastiger die zijn. Die zijn er wel. Er zijn alternatieven anders dan. En die zijn haan. ook veilig. Ja, ja, kijk. Wat je nu ziet... Kijk, H&M uh, heeft gezegd... wij gaan geen enkele perfluorverbinding gebruiken. Wat uh, gisteren ook in de radiouitzending was... dat er eigenlijk uh, de perfluorverbindingen die verboden werden... dat er nu dan de kledingfabrikanten naar alternatieven gaan... die eigenlijk net zo schadelijk zijn. Het zijn kortere ketens... waardoor ze iets makkelijker afbreekbaar zouden moeten zijn... maar het blijkt dat die net zo opstapelen in het milieu... en daarmee net zo schadelijk kunnen zijn. Dus daarom zeggen wij... van we hebben gewoon een verbod nodig op die, al die perfluorverbindingen. Er zijn kleding... Uh, fabrikanten die zeggen, wij doen dat al. En die kledingfabrikanten die zeggen, ja, daar hebben wij tot 2020 nodig. Ja, daarvan denk ik dat ze toch iets uh, sneller uh, ja. tempo moeten maken. Ja. Op het moment dat dat nou uh, in Europees verband zou worden verboden... dan zit je nog met dat heel veel kleding in Azië wordt uh, gefabriceerd... Dus dan denk ik, voorkom je daarmee het probleem. Ja, kijk, uiteindelijk zou je een wereldwijd verbod willen. Maar wat Europa wel kan doen... we hebben een markt van een half miljard inwoners. Dus als Europa een verbod geeft... van niet alleen produceren, maar ook import. Dus ja. die kleren die willen wij gewoon niet meer in de winkels hebben. Ja, dan is dat natuurlijk wel een effect... dat naar de fabrikanten in Azië een groot, uh, groot effect heeft. Want als een half miljard inwoners... Kunnen ze hun kleding niet meer afzetten. Ja. ja, en het is een grote markt Europa. Wij zijn een van de grootste markten ter wereld. Dus als die zegt, we willen die kledingstukken niet meer... dan zal dat zeker ook effect hebben op de... Fabricage in Azië, maar u heeft gelijk, het liefste zou je dat wereldwijd willen. Maar ik denk dat met Europa een eerste belangrijke stap gezet kan worden. Heeft u een meerderheid, denkt u, in Europa? We hadden in 2008, toen we het bespraken... hadden we in het Europees Parlement wel een meerderheid... maar de lidstaten wilden toen nog niet. Dat te wij. We moeten altijd met een Europese wet... Moet zowel het parlement als de lidstaten in meerderheid akkoord gaan. Uh, het parlement lukte toen, lidstaten nog niet. Uh, we zijn nu, nou hoeveel is het, vijf jaar verder. Laten we hopen dat met dit nieuws... er ook een meerderheid bij de lidstaten komt. Okay. Succes ermee. Dank u Dank wel voor uw komst hiernaartoe. Bas van Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Graag gedaan. De ochtend. Utrechtse politie heeft een groep minderjarige jongeren opgepakt. die verdacht wordt van het in brand steken van een flink aantal auto's. Dat is gebeurd in de wijk Hooggraven. Bernard Jens van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel auto's zijn daar de laatste tijd in brand gestoken? Nou, we hebben in ieder geval al uh, een veertien branden. Uh, waarvan we weten dat ze in auto's in brand gestoken zijn. In de oudejaarsnacht was het ook raak daar, uh, dacht ik. Ja, de oudjaarsnacht ook, maar wij tellen eigenlijk vanaf 1 december vorig jaar. Ja, er zijn er behoorlijk wat incidenten geweest. Daar hebben we natuurlijk ook geïnvesteerd en dat heeft geleid tot de negen aanhoudingen van vanmorgen vroeg. Wat zijn dat voor jongeren? Ja, het zijn eigenlijk minderjarige jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar oud. En voornamelijk uit de wijk zelf afkomstig. En was daar al vaker overlast van, van deze groep? Nou, niet specifiek. Het zijn geen jongens die we nu echt heel goed kennen. Uh, maar ja, goed, nogmaals, het heeft wel geleid tot deze aanhoudingen. Uh... Ja, en ze dus hebben dat ook bekend intussen al? Nou, de jongens zijn vanmorgen vroeg pas van de bed gelicht, dus we zijn nu bezig met het onderzoek. En we zullen ze natuurlijk gaan horen en kijken wie welk aandeel uiteindelijk in deze brandstichtingen heeft. Ja, dat ze tot, uh, dat, tot, tot aanhouding zijn overgegaan de politie, dat heeft te maken ook met dat, laten we zeggen, de burgers erbij betrokken waren bij de omsporing.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 Uh, wat is het? Uh, nou, negen jongeren die aangehouden zijn daar in de wijk Hooggraven in Utrecht in verband met autobranden daar. Hij was de zanger van de Ultrafox. Dit deed hij in zijn eentje. If I was. Twitter is een open riool waar mensen zich schandalig gedragen. Dat cliché is niet waar. Ook al denken we natuurlijk dat het wel zo is. Want we sturen helemaal niet alleen maar chagrijnige en boze tweets de wereld in. Een groot deel is zelfs opgewekt van toon. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Meertens Instituut. Aan de telefoon is Erik Jong-Kim Sang. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf nog een tweet verstuurd vanochtend? Een goed ja, Ik heb gemeld dat uh, mijn onderzoek in de Volkskrant te zien is. En ik heb ook gemeld dat ik op de radio ben. Ah, kijk eens aan. En dat u daar heel blij mee bent dan natuurlijk. Precies, ja. Maar leg eens uit, we zijn dus eigenlijk gewoon een goed geluimd Twittervolkje. Ja, dat klopt. Uh, dus het komt vaak in het nieuws uh, de, ja, de slechte kanten van Twitter. En die zijn er ook. Er zijn uh, negatieve berichten te vinden op Twitter. Maar het grootste gedeelte wat op Twitter plaatsvindt zijn, uh, is communicatie tussen uh, mensen die het eigenlijk wel goed naar hun zin hebben. Dus daardoor, daardoor komt het ook dat uh, wat ik heb gemeten, dat het gemiddelde sentiment op Twitter, op min als het Twitter, dat gemiddeld positief is. En, en zijn dat dan tweets als, uh, waar ik zelf heel weinig waarde aan hecht? Zit lekker aan een kop koffie de krant te lezen? Zijn dat Precies, de goed ja, dat tweets? Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat soort tweets die komen heel veel voor. En ook gewoon mensen die uh, informatie uitwisselen van hoe gaat het met je. En het zijn ook mensen die gewoon s morgens twitteren, goeiemorgen. En dat wordt al veel positief ervaren. Volgt, volgt u wel de goede mensen? U, u vraagt nu of, ik, of u de goede mensen volgt. Nee, of u wel de goede mensen volgt. Ik lees toch echt heel veel negatieve dingen ook op dat Twitter, hoor. Ja, ik lees zelf heel weinig uh, Twitter. Uh, uh, dus uh, ik... ik... Om, om het precies systeem volg ik nul personen, maar ik, uh, uh, ik doe dat allemaal met programma's uh, en die volgen gewoon alle Nederlandstalige tweets. Ah, kijk aan. Maar hoe onderzoeken ze dat dan? Wanneer iets nou, negatief... Nou, dat geldt, uh, uh, wat ik zelf gebruik is een lijst van uh, sleutelwoorden, dus positieve en negatieve woorden. En als een tweet uh, eindigt met een positief woord, neem ik aan dat het een positieve tweet is. Als het eindigt met een negatief woord, neem ik aan dat het een negatieve tweet is. En dat hou ik gewoon elke dag bij. En dan vertel uh, uh, ik uh, alles bij elkaar op. Ik trek de negatieve van de positieve uh, af en dan hou ik een positief resultaat over. Dus ik zit te denken, als iemand de ander helemaal de huid vol scheldt, maar eindigt, maar, maar de zon schijnt wel, dan wordt dat <lacht> uiteindelijk een positieve dat voorbeeld. Mijn programma als positief... Ja, ja. Uh, Oké. Okay. Okay. Wat voor onderzoek is dit eigenlijk? <laughs> U denkt op ja. bloeman, Nee, ik... breng ik even iets positiefs naar buiten? Ja. Ja. ja nee, het is zo dat uh, ik heb het gedaan omdat uh, uh, sommige tweets ironisch zijn, dus mensen zeggen uh, uh, wat is het toch weer een uh, slecht weer vandaag? maar dan eindigen ze wel met het smiley, dus dan vinden ze dat helemaal niet erg. Dus vandaar dat ik dus op die manier uh, de tweets herken. En ik ben ervan overtuigd dat mijn programma diverse fouten gaat maken, maar ik hoop dat het gemiddeld, omdat het over grote aantallen gaat, wel uh, het goede resultaat oplevert. Ja, misschien wat wel een goede vergelijking is, want u hebt ook gekeken hoe dat in Vlaanderen gaat. Uh, hoe steekt dat dan af ten opzichte van Nederland? Ja, dat was voor mij een van de opvallendste resultaten. Dus we, hebben, we kunnen nu per provincie kijken wat het sentiment is. Dus of mensen positief of negatief zijn in de provincie. En daaruit blijkt dat de Vlaamse provincies, want die nemen wij mee omdat daar ook in het Nederlands wordt getweet, die lager scoren dan de Nederlandse. En we hebben echt geen idee uh, waardoor dat komt. Maar dus, Vlamingen uh, zijn negatiever, zegt u? Nou, de Vlaamse tweets zijn negatiever. Ja. En we denken dat er ja, twee redenen voor zouden kunnen zijn. Ten eerste dat, dat Vlamingen echt negatiever zijn, maar ik heb er een beetje moeite mee om dat te geloven. En de andere zou zijn dat uh, de, de, zeg maar het woordenboek wat wij gebruiken om te bepalen of een tweet positief of negatief is, dat die overwegend Nederlands zijn woorden bevat. En misschien dat wij de Vlaamse sentimentwoorden nog niet kennen gewoon. Ja. En... Dus dat moet echt nog erg... Er, er, echt nog meer onderzoek naar worden gedaan. En, en hoe is dat in Nederland verdeeld? Waar zitten de negatieve twitteraars in Nederland? Ja, dat wisselt. Uh, maar wat wij hebben geobserveerd is dat over het algemeen de provincies Noord- en Zuid-Holland lager scoren dan de andere provincies. En opnieuw weten wij niet uh, waardoor dat kan. Je kunt daar heel leuk over speculeren. Je zou kunnen zeggen van ja misschien wonen mensen in de provincie, daar brengen ze hun vrije tijd door en dan als ze moeten werken gaan ze naar de randstad en dat daardoor die verdeling ziet, maar ja dat weten we dus niet gewoon niet. En is er ook nog onderzoek gedaan het verschil tussen mannen en vrouwen, uh, arm en of, uh, arm en rijk, uh, jong en oud, dat soort dingen? Kunt u daarop nou, uh, op arm filteren? En, uh, rijk zal moeten herkennen in het wiel dat weet ja, ik niet. Nee, weet ik mannen en vrouwen daar hebben we. Uh, wel naar gekeken, dat heeft een collega van mij gedaan in Groningen, en die heeft mij gemeld dat, um, uh, um, dat, heeft, uh, dat in ieder geval de oudere mensen, dus zeg maar, oud is relatief op Twitter, zo vast van uh, 25 en ouder, dat die over het algemeen positief zijn en dat jongeren over het algemeen negatief zijn. Okay. En hoe het zit met mannen en vrouwen, dat weet ik niet, echt. Dan nog, want we weten het nu. Nou is al eerder gepleit uh, tegen, om harder op te treden tegen hate tweets. Hè, dat het, dat ja. het strafrecht eigenlijk sneller ingezet moet worden. Ja. Met uw onderzoek, uh, hoe staat u daarin? Nou, ik doe zelf geen onderzoek uh, naar hate tweets, uh, of, of dit soort verdreig uh, tweets worden ze ook al genoemd. Uh, ik ken wel mensen in België die daar onderzoek naar doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, dat goed in de gaten te houden, inderdaad. En ik denk dat dat ook gebeurt, ook dat de politie ook daar uh, veel, veel aandacht aan schenkt. En hoe het met straffen zit, ja, dat, zit, dat hangt, hangt er vanaf uh, hoe, hoe echt uh, groot de dreiging is. En uh, ja, wie erachter zit natuurlijk. Het is denk ik wel een verschil als het een, iemand is van 12 en uh, iemand van 30 uh, die zo'n tweede wereld heeft stuurd. Maar ik denk dat op dit moment de politie daar heel goed mee omgaat. Erik Chong Kim Sang stuurt nog een uh, fijne tweet de wereld in vandaag. En bedankt voor uh, uw deelname. Graag gedaan. Nou. Fijne dag. Fijne dag. De ANBO, dat is de ouderenbond, die uh, waarschuwt ouderen... voor hulp bij het invullen van hun belastingformulier. Het komt uh, volgens de ouderenbond er geregeld voor... dat er belastinginvullers actief zijn... die daarvoor helemaal niet de juiste papieren hebben. Liana den Haan van de ANBO. goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt u veel meldingen binnen dan? Ja, wij krijgen behoorlijk wat meldingen binnen... van mensen die zeggen van ja, er komt een belastinginvuller... maar een formulieren invullen... maar zijn die wel door jullie ook gecertificeerd? Ja. En dat is dan niet het geval. Nee. En, en, en hoe komen die mensen aan die, aan, die inspecteur, aan, die, die, aan die belastinginvullers dan? Ik heb geen idee, dat gaat via allemaal andere organisaties. Uh, de drie oudere organisaties in Nederland die hebben opleidingen, die worden door de Belastingdienst verzorgd. Uh, mensen worden ook gecertificeerd en al die formulieren die ingevuld worden, worden met een derde DigiD ingevuld en worden ook gecontroleerd door de Belastingdienst. Dus dan weet je ook zeker dat dat goed komt. En als daar wat misgaat, nou, dan, dan, dan kunnen ze in ieder geval ook de oudere bonden bellen voor verdere hulp. En bij de andere belastinginvullers is dat dus niet het geval. Nou, en u bent bang dat mensen te makkelijk hun DigiD-codes uh, afgeven? Ja, dat mag ook niet, uh, want voor onze belastinginvullers heb je een, een, een zogenaamde derde DigiD, die wordt daar speciaal voor afgegeven. Uh, maar in dit geval vragen uh, deze belastinginvullers het DigiD van de mensen. Nou, dat mag dus niet. Nee. Dus wat zegt u tegen uw leden? Ik vraag in ieder geval om een legitimatie. Uh, dus kijk goed of het belastinginvullers van een van de drie oudere organisaties zijn en zo niet. Twijfel je, bel dan in ieder geval even met uh, de oudere organisatie waar je lid van bent. Ja, want um, kijk, ik zou ook denken van als er een buurman is die een handje wil uh, toesteken en wil helpen... dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn natuurlijk. Nee, dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar die buurman zal waarschijnlijk ook niet om je DigiD vragen. Die zal zeggen van voer dat zelf even in of gaat er even naast zitten. En ja. dit gaat echt om organisaties die dat doen zonder dat ze gecertificeerd zijn. En hebben die daar ook al misbruik van gemaakt dan bijvoorbeeld doordat ze DigiD-codes kennen van mensen? Dat weten we niet. En we roepen wel iedereen op, uh, als dat het geval is... om het in ieder geval ook te melden bij ons... zodat wij een overleg kunnen gaan met de Belastingdienst. Duidelijk. Uh, oproep is duidelijk aan de leden dus van de Anbo, Maar ik denk aan iedereen. Uh, moet uh, voorzichtig zijn met dit soort uh, zaken. Belastinginvullers die uh, snode plannen hebben. Liane Den Haan van de Anbo, dank u wel. De Ochtend. Stand.nl Zoals elke werkdag ook weer stand.nl. Dat verdelen wij over drie uur lang de hele ochtend dus. Iedere keer tegen het hele en het half uur kunt u reageren. Vandaag is de stelling er moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein. De spoorwegpolitie zoals we die kennen, die is er niet meer. Sinds 1 januari is die dienst ondergebracht bij de nationale politie. Nou, het is een bron van zorgen voor het spoorwegpersoneel. Want geweld in en rond de trein neemt nog steeds toe. Edwin van Schermburg van de NS zei dat vanochtend in het Radio 1 journaal. We hebben de afgelopen maanden gewoon veel heftige incidenten gezien gezien waar ons personeel de dupe van was. Twee weken terug bij Gils -Rijen, man in elkaar geslagen door een groep pubers. Een Paar weken daarvoor Amsterdam, man in het spoor gegooid, gekneusde ribben aan zijn gezicht, eh, blessures. Ja, en op steeds meer grote stations sluiten de kantoren van die spoorwegpolitie. Dus meer zorgen. Het is geen goede ontwikkeling, vindt Roel Berghuis van FvV Spoor. De agenten van de spoorwegpolitie zijn namelijk gespecialiseerd en ook altijd bereikbaar. Nou, bij de nationale politie is de angst in ieder geval zal die veiligheid op het spoor gaan ondersneeuwen. Vandaag rijdt minister Opstelten met de trein van Amsterdam naar Utrecht om het onderwerp te bespreken. En Berghuis hoopt dat hij met concrete plannen komt. Wat mij betreft zou uh, opstelten we vandaag wel iets moeten zeggen over... dat op alle knooppuntstations... Uh, uh, dat daar gewoon een, een permanente 24 uur uh, politiepost moet komen. Is het terecht dat het spoorwegpersoneel vraagt om meer politie in en rond die treinen? Of is de politieinzet hard nodig voor andere zaken in Nederland? En zou het spoorwegpersoneel het zelf af moeten kunnen? De stelling, er moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein. Hebben we al een paar reacties van mensen? Uh... Ja. <lacht> Ik, zit Ik zie erin. hier in ieder geval gewoon twee conducteurs. Dan is er geen politie nodig. laat ze dus desnoods een taser dragen. Ik weet dat dat bij de RIT in Rotterdam ook wel een discussie is geweest. Van mogen conducteurs zelf met handboeien gaan, uh, of wapens gaan dragen om op te treden. En uh, schrijft ook iemand, ik heb zelf ook de neiging om boos te worden. Het personeel is vaak onvriendelijk. Daarbij zijn natuurlijk vertragingen en een slecht chipkaartsysteem niet echt bevorderend. Nou, dat zijn uh, zo wat eerste reacties. U kunt reageren via het gratis nummer 0800-1101. Via de site www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt Of download de gratis stand.nl-app. Dit is Radio 1. Halftien, nu inmiddels het NOS Journaal met Doral negens. Iran begint vandaag met het terugschroeven van de nucleaire activiteiten. Daarover zijn afspraken gemaakt met het Westen. Iran gaat 20% minder uranium verrijken... en het atoomagentschap gaat dat controleren. Nederland is ook uitgenodigd bij het vredesoverleg over Syrië... dat woensdag in Zwitserland begint. Meer dan 30 landen zijn uitgenodigd om mee te praten. Nog niet duidelijk wie er namens Nederland bij dat overleg aanwezig is. Iran is ook uitgenodigd, maar daarover is onrust ontstaan. De Syrische Nationale Coalitie wil niet dat Iran mee...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 Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Pakistanse stad Rawalpindi... zijn zeker tien mensen omgekomen en tenminste veertien mensen gewond geraakt. De markt ligt vlakbij het hoofdkwartier van het leger in Rawalpindi. Dat is iets ten zuiden van de hoofdstad Islamabad. De Taliban hebben intussen de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie nog, Jon Bakker. Files nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij Maarse, 2 kilometer. En een stukje verderop bij Breukelen, 2 kilometer... A4 daarna richting Amsterdam bij knooppunt Battenverdorp 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Afrit Rij 2 kilometer. En wat langer is de file op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Houten 6 kilometer. De ochtend. Fotograaf Marielle van Uitert bezoekt voor haar werk het ene na het andere oorlogsgebied. Zometeen een gesprek met haar. Nu eerst Iran. Er is jarenlang over onderhandeld en als het goed is... dan stopt Iran over een paar uur met het verrijken van uranium. Het verrijken van uranium zal een half jaar lang worden opgeschort. In Iran zal ook de bestaande voorraad verrijkt uranium moeten gaan verminderen. In het komende half jaar dan moet er een definitief internationaal akkoord worden bereikt... over dat nucleaire programma van Iran. We gaan erover praten met correspondent Thomas Erdbrink in Teheran... Thomas, wat houdt het stoppen van het verrijken van uranium door Iran nu concreet in? Nou, dat houdt in dat Iran alle productie uh, van verrijkt uranium tot 20 procent en dat is een paar stappen verwijderd van uh, ja nucleair wapenmateriaal gaat stopzetten. Uh, er zijn op dit moment inspecteurs aanwezig uh, in de fabrieken uh, waar dat soort uranium wordt gebouwd. En daar zijn ze uh, de, de, de leidingen tussen de centrifuges uh, ja, aan, het, uh, aan het weghalen. En dat betekent dat Iran de komende tijd uh, geen uh, uranium, uh, uranium tot, tot dat niveau zal gaan, uh, zal gaan verrijken. En daarnaast neemt Iran nog een paar andere stappen. Het stopproductie van zwaar water bij een zwaar waterfabriek. Uh, en het gaat ook geen nieuwe centrifuges bouwen. Wat is dat zwaar water? Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, er zijn uh, twee methodes om een, um, nucleaire energie of een nucleair wapen uh, te maken. En één daarvan is het verrijken van uranium. Het andere is het gebruik te maken van zwaar water. Dat leidt tot uh, plutonium, om zo maar te zeggen. Nou, daar stopt Iran ook mee. En hoe wordt er op toegezien dat ze er ook echt mee stoppen? Want ik kan me voorstellen dat er best wat wantrouwen is van... ja, ze zeggen dat nou wel, maar is dat te controleren? Ja, dat is absoluut te controleren. Het Internationaal Atoomagentschap uh, is hier uh, aanwezig met inspecteurs. Uh, er zijn op dit moment uh, ja, een dozijn inspecteurs in het land... Uh, die op al die nucleaire uh, uh, sites... Uh, ja, ...bekijken of Iran zich ook aan de afspraak houdt. Dat doen ze niet alleen vandaag. Dat gaan ze iedere week doen. Voor de komende zes maanden uh, gaan ze dus aanwezig zijn... ...op die, op die nucleaire opwekkingsfabrieken... ...om daar te zien uh, of de Iraners zich gaan aan de afspraak houden. Is het nou eenzijdig of krijgt Iran daar zelf nog iets voor terug? Hebben ze een slimme deal gesloten? Ja, er is absoluut een deal gesloten. De Iraniërs die, die, die krijgen in ruil weer voor sanctieverlichting. Het houdt in dat ze over de komende zes maanden toegang krijgen... tot 4,2 miljoen eh, miljard van hun bevroren tegoeden. En eh, daarnaast eh, krijgen ze ook de mogelijkheid... om... Eh, petrochemische producten uh, te verkopen aan het buitenland... en tegelijkertijd onderdelen te importeren voor hun auto en hun vliegtuigindustrie. Dus dat is zomaar zeggen de ruil geweest. Ja, dat kost dus de veiligheid in ieder geval. Daar komt het op neer, toch? Veiligheid voor de ja. wereld om minder uh, uranium te hebben. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Dankjewel voor nu. Consument Thomas Erbrink vanuit Teheran.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 Zelf vinden ze dit het fijnste nummer om live te zingen. Winter Wines van Mumford Sons. Hoe weet je dat nou weer? Ja, jij denkt dat ik helemaal geen verstand van muziek heb. Maar ik weet ook wel iets. Jurgen van den Berg. Ja, ja nee, ik, ben gewoon, ik vind het gewoon mooi. Vindt het leuk om te horen? Ja. ja? In november 2012 gingen fotografen Marielle van Uitert... en journalist Irene de Zwaan naar Syrië... om daar verslag te doen van de burgeroorlog. Het uh, liep allemaal even anders. Marielle en Irene werden door rebellen gekidnapt. En toen ze ontsnapt waren... raakte Marielle gewond bij een mortieraanslag in Aleppo. Marielle van Uitert is hier. Welkom. Dank je. Je kwam een beetje strompelend binnen. Ik had begrepen dat er ook nog ergens een scherf in je been zit... maar dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken, inderdaad. Die scherf die is ingekapseld, dus ik loop normaal gewoon, uh, gewoon goed... Alleen ben ik door mijn rug gegaan, dus ja, kan gebeuren. En een wonder dus dat je hier zit eigenlijk. Ja, En hulde wel. ook. Ja, hulde. Voor dit gesprek. Um, en die scherf, daar merk je helemaal niks meer van. Jawel, af en toe dan, dan krijg ik zo'n pijnscheut. En dat is maar even. En als het als... slecht weer wordt of zo. Of? Ja, precies, als het vochtig wordt of zo. Echt waar? Of, ja. Ja, even nog, want er zullen mensen die dit verhaal wel hebben gehoord... ongetwijfeld, van jullie, nog eh, maar even terug naar Syrië. Wat, wat gebeurde daar precies? Ja, we waren dus verslag aan het doen van wat er... we liepen mee met de rebellen. En een overheidsziekenhuis uh, werd uh, geconfiskeerd op, uh, op Assad. Dus we waren daar verslag van aan het doen. En op de terugweg uh, werden we met vijf journalisten... internationale journalisten klemgereden uh, door zwaar bewapende mannen en... Uh, is, is hun chauffeur, heeft onze chauffeur eruit getrokken... geblinddoekt afgevoerd en is met ons heel hard weggereden... en zijn we gevangen genomen in een, in een gebouw. En, en was duidelijk wie dat waren? Nee, nog steeds niet. Wat wel is, is ik ben net terug uit Londen... Um, en daar heb ik een uh, jongen ontmoet... Die dezelfde fixer had. Dus je, je weet wel wat een fixer is, ja, de denk fix, ik. Dan moet ik misschien voor de luisteraars uitleggen. Jullie gaan daarheen. En dan is daar een, een lokaal iemand die jullie helpt ja. met nou ja, contacten leggen. Die vervoer regelt. en Precies. zo. Dat, dat heet dan een fixer. Een fixer. Die betaal je, die betaal je goed. Maar die zorgt ook voor je veiligheid. Zijn je ogen en je oren. Hij had al met Nederlandse journalisten gewerkt. Dus het was echt... Wij vertrouwden hem. En toen ik die jongen in Engeland ook een journalist uh, leerde kennen. zei hij... Ik ben ook... Uh, toen hij mijn fixer was, zijn wij ook gekidnapt. Dus onze fixer is uh, een maand later geëxecuteerd in het huis waar wij sliepen. Dus die actie was mogelijk wel tegen die, tegen die jongen gericht? Wij we weten dus nog steeds niet door wie we gekidnapt zijn. Maar alles uh, lijkt er nu op dat we, dat we verraden zijn door onze fixer. Ja. Want hoe lang heb je vastgezeten dan? Ja, drie, drie vier uurtjes denk ik maar. Oké. Okay. Ja. Maar, maar, dat... ver, maar verraden door de fixer, leg dat dan nog even uit? Want bedoel, wat heeft hij daar voor belangen bij? Ja, geld. Um, maar kijk, is dat dan betaald ook uiteindelijk? Nee, nee, nee, nee. Want de Nederlandse regering betaalt niet. Kijk, nee. bij de Fransen is het een ander verhaal. Wordt er los geld betaald. Maar wij waren met een Amerikaan, een Japanner en uh, iemand uit Syrië. Drie andere journalisten... En ja, er zijn zoveel groeperingen in Syrië, alles vecht momenteel en dat was toen al tegen elkaar. Dus je weet niet wat er achter de coulissen heeft gespeeld, waarom we hmm. vrij zijn gelaten uiteindelijk. Maar het zou dus kunnen dat hij uh, heeft gezegd, nou ik heb een uh, stelletje uh, Westerse journalisten in mijn auto, uh, daar kun je geld aan verdienen. Dat zou kunnen, ja. ja. Maar dat weet je niet helemaal zeker? Nee, we weten niks. En jullie zijn daar vastgehouden een paar uur ja. en toen kon je ook weer gewoon gaan? Uh, nee, nee, nee. nee. We, we werden daar echt, uh, onze camera's werden afgepakt. Uh, zij zagen natuurlijk ook al aan de beelden die, die ik had gemaakt... dat ik wel de kant van de rebellen had vastgelegd. En um, uiteindelijk kregen we eten van ze. En uh, wilden ze een soort vriendschap. En zeiden ze van... Nou, wij hebben jullie eigenlijk um, bevrijd van de, de echte kidnapper. En toen hebben ze ons uiteindelijk uh, weer in de straat afgezet uh, waar wij sliepen. Ja, en, en uh, goed, dat was, dat was de ene kant van het verhaal. Dus nou ja, dat is al een enorme ervaring. En, en wat gebeurde er daarna allemaal? Nou ja, toen zijn we gewoon, we waren natuurlijk... Dan ben je thuis uh, of in het mediacentrum... en dan heb je overleg met elkaar van jeetje, wat was dit? En, uh, maar ja, dan ga je weer door, want je bent daar om mooie verhalen te maken. En het is ook niet zo dat je even een taxi kunt bestellen... om uh, terug naar de Turkse grens te gaan... Ik bedoel, we zaten echt in de, in de, aan de frontlinie. Dus het was ook niet zo van even terug naar Turkije. We konden niet zomaar weg. Dus dan ga je verhalen maken. En er was een, een vrijdagmiddaggebed. En ja, daarna was het demonstratie tegen het Assad-regime. En um, nou ja, goed, iedereen kent dit verhaal inmiddels. Uh, er werd gezongen, anti-Assad-liederen gezongen. Zijn portret werd verbrand in de straat. En het ging allemaal heel gemoedelijk aan toe. Totdat. Um, je, de... je hebt daar foto's van gemaakt en zo. Ja, heb ik nou. en gefilmd. Ja. Ja. En nou, op, de, op een gegeven moment liep, uh, liep de straat leeg. En ja, toen werd het ineens zwart voor mijn ogen. En uh, werd er een, uh, een granaat afgevuurd, een, uh, een mortier. Ja, en ja. jij bent daar dus door geraakt. In ieder geval een scherf in je been gekregen. Hoe ging het toen verder? Want jij bent naar een ziekenhuis gebracht, begreep ik. Ja, ik ben eerst uh, ergens een, uh, een pand ingerend... en achter een koelkast gaan zitten. En... Jullie waren elkaar in ieder geval kwijt. Nee, ik was Irene strijd. kwijt. Ja. Ik, ik dacht dat, zij, uh, dat ze dood was eigenlijk. Want alles om me heen lag dood. Dus, um, maar goed, daar ben je op zo'n moment ben je alleen maar bezig om, om te vluchten eigenlijk. En Irene die was weg. En uiteindelijk ben ik inderdaad uh, bij een soort... ja, daar moet je niks bij voorstellen, een soort kliniek... Uh, waar dan gewoon studenten je proberen te helpen. Dan heb ik morfine gehad, hebben ze mijn broek opengeknipt. En uh, gewoon met een doek over die scherven gevreven... wat uh, niet, niet helemaal de bedoeling was. En ja, toen werd ook dat ziekenhuis daar in de straat werd gebombardeerd... dus ik denk, ik moet hier ook weer wegwezen... En uh, uiteindelijk ben ik s'avonds in een, in een ander ziekenhuis terechtgekomen. En daar zeiden ze van, ja, we moeten een, een foto maken van je been. Maar die brancard die zat vol met bloed. Ik denk, ja, dit, dit, ik moet gewoon nu terug naar Nederland. Want dadelijk krijg ik een, een, bloed, uh, een bloedvergiftiging nou. of, uh, of erger. Dus toen heb ik alles op alles gezet om uh, naar de Turkse grens en zo snel mogelijk naar Nederland te gaan. Nou, ben je nog wel op zoek gegaan naar je, uh, ja, je collega, je vriendin? Nou ja, ik kon dus niet meer lopen... En uh, tuurlijk heb ik mensen aangesproken, maar ik sprak toen nog geen Arabisch. En het was zo'n gekke huis. Er waren zoveel gewonden en doden. Uh, ik, ik, uh, ik heb niemand meer gevonden die ik kende. Alle journalisten die ik kende, die waren weg. Het was zo'n chaos. En tuurlijk heb ik overal gevraagd van waar is Irene, maar niemand wist überhaupt van haar bestaan af. En uiteindelijk dacht ik van nou ik moet terug naar het mediacentrum waar we slapen misschien hoor ik daar iets. En daar zeiden ze, Irene heeft helemaal niks... en die was op zoek in Aleppo naar mij. Ja, die, die heeft jou natuurlijk gezocht. Die heeft mij overal gezocht, ja. Hebben jullie jezelf verwijten gemaakt? dat je Als dit in korte tijd je overkomt... Van zijn we te onvoorzichtig geweest of te naïef geweest? Ja, ja dat, dat vraagt iedereen. En, en ik snap dat heel goed. Maar um, het is natuurlijk wel oorlog. En als oorlogsjournalist maak je keuzes en loop je risico's. En dat weet je. Nu is het natuurlijk uh, twee van die heftige dingen in één week is veel... Ook, ook voor mij heel veel geweest en voor Irene ook. Maar ja, zo'n kidnap, dat wil al mijn, mijn collega-journalisten uh, uit Frankrijk, die worden of gekidnapt of worden vermoord. Dus ja, um, het is misschien een slechte tijd geweest om daarheen te gaan. Hm. Maar weet je, ik ben geen uh, bruidsfotograaf, dus je doet de dingen die je wil doen. Ja. Maar en en je probeert het met een fixer. Probeer het zo veilig mogelijk te doen, weet je. En ik, we hadden alles op alles gezet om het zo veilig mogelijk te doen, maar dat is oorlog. Ja. Toch het heeft jouw werk wel veranderd. Je bent niet meer teruggegaan naar Syrië om je serie af te maken. Nee. Want wat jij doet, hè, is oorlog, conflictgebieden in beeld brengen, juist door hele persoonlijke portretten ja. te maken, om op die manier het leed en een conflict inzichtelijk te maken. Dat was je met moeders bezig om die niet te fotograferen. Dat trok je niet meer om dat af te maken? Nee, dat is ook niet echt slim om nu weer terug te gaan. Ik bedoel, er gaat nu geen enkele journalist heen... die een beetje bij zijn verstand is. Um, of ze hebben een hele uh, garde aan, aan, aan bewaking... of weet mm -hmm. ik veel hoe ze het doen. Maar of ze gaan naar gebieden die niet aan de frontlinie liggen... maar ik ga nu niet terug. Ik bedoel, ik kan de verhalen toch niet maken die ik wil maken... Nee, niet terug naar Syrië, maar wel naar andere gebieden misschien? Ja, ik ben daarna nog naar Irak geweest, inderdaad. Omdat het toch, ik toch kon weer lopen. Ik was geestelijk ook maar, weer... Hoe lang uh, duurde dat voordat je daar weer de moed voor op kon brengen... om, om die kant op te gaan? Uh, drie maanden volgens mij. Drie, vier maanden. Is er een moment van twijfel geweest dat je dan dacht... Nou, ik ga toch maar bruidsfoto's maken? Nou, bruidsfoto's niet, <lacht> maar wel uh, dat ik dacht... ik hang die camera aan de wilgen, ja. Ja, wel dus? Ja, tuurlijk. Ja. En, en waar kwam dan toch weer de omslag om? Of is dat dan toch de, de drang om... Ja, je wil die verhalen maken, weet je. Je ziet uh, fracties op tv, maar ik ben een documentaire fotograaf... en ik, ik ben nieuwsgierig en ik, ik, ik, ik wil het met eigen ogen zien. Ja. Ja. We gaan nu naar Mali als Nederland. Ja, klopt. Ik Echt... ga mee. Echt waar? Ja. Dat is al zeker? Nou ja, zeker. Uh, ik ben uitgenodigd. Of in ieder geval, ik sta op de lijst. Dus, uh, ja, embedded heet dat dan? Of, dat is Embedded, of... ja, ja. Dus dan wel onder de vlag van, uh, van Defensie. Ja. Moet je wel zorgen dat die rug weer een beetje in orde is. Want dat gaat ja, natuurlijk niet opschieten ja, als nee, je op die precies. manier... Ik de heb de vanmiddag een afspraak, gaan. dus uh, dat komt goed. Ja. Toch wel. Er ja. uh, zijn foto's voor jou te zien trouwens... voor mensen die willen weten hoe dat uh, werk eruit ziet. Uh, dat is in... Waar is het? Kampvucht. Nationaal Kamp Monument ja, Kampvucht. Ja. Ja. Blik op de oorlog. Uh, in Kampvucht heet die uh, foto ten zoogstelling, overzicht ten zoogstelling van jou. Ja. Uh, dank dat je hier was. En uh, sterkte dan met alles. Ja, komt goed. Eerst met die rug. Dankjewel. Succes. We gaan de minimaatschappij horen. Elke week dan leggen wij het landelijke nieuws neer in een wijk in Nederland. Nou, we hebben al het Arnhemse Klarendal gehad. Vorige week waren we in Amsterdam. En deze week zijn wij in Rotterdam-Kralingen. Verslaggever Niels de Jager die legt daar het nieuws neer. De ochtend. De minimaatschappij. Prachtig voorbereidend werk van de en de oost Zondagmiddag is voetbalmiddag bij de familie Fries in Kralingen. Feyenoord speelt uit bij FC Utrecht en moeder Manuela waarschuwt maar vast. Ja, ik ben nooit zo heel erg goed in de laatste minuten van de wedstrijd. Dan ben ik altijd zo gespannen en dan, dan ga ik meestal ook maar een beetje lopen en doen. En, uh... oh. Ook zoon Desli van 13 is Feyenoord fan. Ik vind dat ze heel goed spelen en ook goed druk zetten. De afgelopen vier weken was het winterstop in de Eredivisie. En dat is afzien in Huizenvries. vries nou, Dat vind ik heel ongezellig op zondag. Want bij ons staat eigenlijk op zondag de hele dag Eredivisie live aan. En we kijken eigenlijk vanaf half één bijna alle wedstrijden. En ik, ik kijk ook alle voetbalpraatprogramma's. Vind ik allemaal leuk. Dus je hebt wel inderdaad op zondag dat je denkt, ja, en nu? Uh, ja, het is wel een gemis als je geen voetbal hebt. Maar ja, dan ga je op zondag ook eens andere dingen doen, hè. We gaan er dus op uit, We gaan naar buiten. Hmm. Hondje waar je mee kan wandelen. Die wordt dan eindelijk weer eens uitgelaten op zondagmiddag. Die wordt dan eindelijk weer eens uitgelaten, ja. <laughs> eens uitgelaten, ja. <laughs> Tussendoor houdt vooral vader Edwin zijn telefoon in de gaten. ons staat voor Sparta. Want hij is niet voor Feyenoord, maar voor Sparta. En die spelen tegelijkertijd tegen Willem II. Sparta is een beetje teletext -voetbal nu, hè. Dat wordt niet uitgezonden, maar je moet toch bijblijven. Dus dan kijk je even op teletext. En, en hoe gaat dat nu? Nou, niet goed. Ze staan achter. Dat je deze mist, want ja... Je gaat met je lichaam weer even naar achteren. Hoe wil ik ze mooi ommaken? Ja. Nou, nou zijn we hier in Kralingen. En Kralingen heeft zijn eigen profclub. De club van Kralingen, Excelsior. Ja, Waarom uh, juichen jullie niet voor Excelsior? Ja, ik, ik heb eigenlijk niks met Excelsior. Kijk, ik kom ook niet uit Kralingen. Ik kom uit Delshaven. Dus eigenlijk zou ik voor Sparta moeten zijn. Dat is natuurlijk dichterbij. Maar ja, ik ben eigenlijk van huis uit. al. Uh, mijn ouders zijn van Feyenoord. Mijn broers, mijn zus. Wij zijn allemaal. Dus ja, automatisch groei je daarin mee. En Excelsior, ik, ik woonde vijf minuten vandaan, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik denk dat we alleen bij Excelsior zullen komen... als Excelsior tegen Feyenoordse voetbal of Excelsior tegen Sparta. Ik denk dat is dan dicht in de buurt dat het de enige keer is dat je naar Excelsior toe gaat. Ik, ik heb hier gevraagd in de wijk, mensen die hier veel mensen weer kennen... van, help mij, ik wil graag een Excelsior-fan ontmoeten. En ik, het is me niet gelukt. Nee, ik zou er ook geen één kunnen, kunnen zeggen wie er voor Excelsior is. Ik heb geen idee. Ken jij een Excelsior-fan? Uh, ehm, één iemand in mijn voetbalteam. Eén iemand? Uh, ja. Terwijl Excelsior steun uit de wijk hard nodig heeft. Want vorige week werd bekend dat de schuld zo groot is. dat de club uit Kralingen onder curatelen komt van de KNVB. Maar in Kralingen liggen ze daar niet wakker van. Ja, weet je, Rotterdam heeft drie uh, voetbalclubs. En uh, de gemeente Rotterdam kan natuurlijk niet voor alle drie de clubs opdraaien. Feyenoord zoekt ook zijn eigen geldschieters. Sparta zoekt zijn eigen geldschieters. En dat zal Excelsior ook moeten doen. Zou je het jammer vinden als Excelsior zou verdwijnen? Nee, mij maakt eigenlijk niet uit. Ik ben niet eens voor Excelsior. Ik, Excelsior zal zichzelf moeten promoten. En dat doen ze ook wel eens, want ze komen wel eens bij Albert Heijn, hier zo vlakbij... En dan organiseren ze wat voor kinderen, eh, clinics, dat ze kunnen, eh, om Excelsior een goede naam te geven of naamsbekendheid te geven. Met Feyenoord gaat het een stuk beter. Yeah. Yeah. Ja. Moeder Manuela en zoon Desly kunnen vijf keer juichen. Vijf-twee winst oh. op Utrecht. Ja! Yeah. Gefeliciteerd. Nou, ja, dankjewel. Ja, nou zijn we blij. De drie punten zijn binnen in ieder geval. Ja, we hopen natuurlijk altijd dat we op de Colsingel komen aan het eind van het seizoen. Maar kan het nog? Uh, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat ken, ja hoor. Dat ken je altijd. Vast vertrouwen in die club. Morgen meer Rotterdam-Kralingen. Hij is Marcel Dekker. Hij is onze verslaggever. En hij is vandaag te vinden in het voetsporen van Richard Plug. En dat is de, de baas van wielenploeg Belkin... Want hier vlakbij op het Mediapark in de Hilversum, Showbiz City, presenteert die ploeg zich uh, vandaag in beeld en geluid. Marcel. Ja, nog even excuses aanbieden dat ik niet wat eerder in de uitzending zat. Frits Spits zei het hè, de techniek staat voor niets, nu wij nog. Uh, maar goed, het is allemaal gelukt. En tegenover mij staat inderdaad Richard Plugge van uh, de Belkin ploeg, Een relatief nieuwe ploeg. Ik moest u even uit de doorloop trekken. Wat betekent dat? Even kijken hoe de presentatie zo meteen gaat lopen en even uh, oefenen. Ja, want er ja. staat nogal wat op het programma. Hè? Ik zag een beeldscherm, zag heel veel ploegen. Ja, nou ja, precies. We presenteren ons nu aan, aan iedereen, aan, aan de fans, aan het publiek, aan, aan de media. Dus uh, ja, daar, daar is altijd een hoop volk bij. Ja. Ja. De presentatie van algemeen directeur Richard Plugge en zo'n presentatie hier in beeld en geluid, dat is eigenlijk voor u ook relatief nieuw, hè? want zo vaak heeft u het niet gedaan. Nee, dat klopt. Sterker nog, dit is de eerste aan het begin van het, uh, van het seizoen uh, die ik doe. We hebben vorig jaar die gedaan uh, toen Belkin uh, als sponsor van onze ploeg uh, werd geïntroduceerd. Hier ook op het Mediapark trouwens. Uh, op 24 juni. En nu, uh, nu doen we eigenlijk een, een tussen aanleidingstekens gewone ploegenpresentatie aan, aan het begin van het seizoen. En uh, ja, dat is inderdaad voor het eerst. Ja. We gaan het maar even niet uitgebreid over die Belkin hebben, wat voor sponsor dat precies is. Maar je kunt zeggen dat u wel zo'n beetje het onmogelijke heeft gedaan destijds om die sponsor binnen te krijgen. In een tijd waarin de wielersport, ja, toch een beetje besmet was. Uh, ja, nou ja, goed, het was een heel uh, rare tijd inderdaad. Vorig jaar, eerste half jaar uh, van het jaar. En... Uh... Maar goed, het, ja, zij waren zeer geïnteresseerd om iets met ons te doen. En ik denk dat wij als Blanco toen uh, ons goed in de etalage hebben gezet. En uh, uh, goed hebben gereden, goed hebben gepresteerd. Ons ook uh, niet alleen qua prestaties, maar ook op een bepaalde manier hebben gepresenteerd. En dat uh, spreekt veel bedrijven aan, uh, moet ik zeggen. En dat heb ik ook wel uh, nog later weer gemerkt. Nou, en na de tour, nadat Belkin was ingestapt, uh, ging het helemaal los. Ja. Ja. Belkin stond nog niet op de t-shirts of het ging opeens heel erg goed met de Nederlandse sporters, de, met Nederlandse wielrenners en de ploeg? Zeker, met uh, Bauke Mollemaal uh, zesde plek in, in, de, in de Tour en uh, Laurens ten Dam uh, die ook heel goed presteerde in de Tour en uiteindelijk dertiende werd... maar uh, die samen het bouw- en lauwe-effect uh, gingen uh, creëren in Nederland... ja, dat was natuurlijk geweldig. En uh, wij kregen een, uh, een berichtje van een fan die zei van... Uh, nou, jullie hebben uh, het, het wielrennen weer teruggegeven aan het volk. En dat was wel echt het mooiste compliment wat we vorig jaar hebben gehad. Ja. Want u stapte in een tijd uh, in die wielersport toen het inderdaad besmet was. Ik zei dat al eerder. Hoe haalt u het in uw hoofd om dat te doen? Waarom deed u dat? U had een hele goede carrière als journalist had ik begrepen. Ja, ik zat bij, uh, bij Nu.nl, uh, nu sport, uh, het sportgedeelte daarvan. En uh, ja, dat klopt. Maar goed, uh, kijk, wielrennen is een hele mooie sport met heel veel mogelijkheden. En, uh, en ik wist, uh, ook als journalist, dat, wij, uh, dat er echt een verbetering gaande is. En dat is nog steeds. En daarom ja. durf ik er wel in te stappen. Daar gaan we straks nog even uitgebreid over praten. We gaan even kijken hoe die presentatie eruit ziet. Die vindt pas begin van de middag plaats. Maar wij mogen vast nog even meekijken. Gaan we straks doen. Dat is straks. Volgende uur horen we Marcel Dekker weer. De stelling in stand.nl is er... Wil jij hem even voorlezen? Hem op er aan. moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein. Ik heb namelijk reacties voor me, dus oh, ja. dan pak ik die er even bij. Op de internationale treinen zoals de Eurostar lopen trainmanagers... en beveiliging rond, dus dan kun je rustig reizen. We hebben nog geen enkele keer iets meegemaakt van agressie. Iemand anders schrijft met de spoorwegpolitie... had de NS-personeel een goede backup... en Nederland een goed opsporingsapparaat met deskundigen... Uh, specifieke deskundigheid, hij gaat lekker. En iemand anders nog, hoe ver gaan we? Overal politieposten, op stations, op scholen... op elke hoek van een moderne wijk, stadions, ga maar door. Pak het kwaad toch eens bij de wortels aan. Ouders aanpakken, bijvoorbeeld laten opdraaien voor de kosten... en strafkampen in. 0800-1101. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met uh, Magda Stolk. Ik, heb, ik ben het helemaal eens met de uh, stelling. En ik vind ook dat zeg maar, in de treinen meer controle moet, moet komen. Want ik rijd, rijd regelmatig zeg maar, van uh, Hengelo... ...naar leiden en dan, mer dan merk je dat er soms totaal geen controle nee. is. Meer controle is goed, zegt u. Dank u wel. Ja. 0800-1101 dus voor de reacties via de telefoon. U kunt naar de website www.standpunt.nl Twitteren eens of oneens, doet met hekjes standpunt... ...of via de gratis app, kan ook. Voorlopig nu 93 stemmen, 79% is het eens met de stelling... ...21% oneens.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 Jubishi